7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Oosten. In het NOS Radio 1-journaal hoort u straks de zorgen... over het toenemend aantal Nederlandse jihadisten... die gaan vechten in Syrië en daar soms ook sneuvelen. En de vakbond FNV Noord eist meer geld voor Groningen. Hoort u nu ook al meer over in het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Het kabinet neemt waarschijnlijk vandaag een besluit... over vermindering van de gaswinning in Groningen. Eerder melden Haagse bronnen aan de NOS dat de winning wordt verminderd. Maar hoeveel is nog onduidelijk. Veel Groningers hebben genoeg van de gasboringen en aardbevingen in de regio. Maar een vermindering van de gaswinning kost de staatskas honderden miljoenen euro's. Tegelijk met het kabinetsbesluit over de gaswinning worden ook 14 onderzoeken over de relatie tussen gaswinning en aardbevingen in Groningen gepubliceerd. En die moeten antwoord geven op de vragen hoe sterk de bevingen kunnen worden en hoe groot het gebied is waar gebouwen beschadigd kunnen raken.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 Dus een maatregel om te stimuleren dat men mensen in dienst neemt. Nu zijn veel kleinere bedrijven huiverig om mensen aan te nemen... omdat ze vrezen te veel op kosten gejaagd te worden. En dat moet dus wat het CDA betreft veranderen. Nog nooit exporteerde de agrarische sector zoveel producten. Volgens staatssecretaris Dijksma is vorig jaar een record gebroken. Er werd voor 79 miljard euro geëxporteerd. En dat is een stijging van 5 ten opzichte van 2012. Volgens Dijksma is Nederland, na de Verenigde Staten... de grootste exporteur van agrarische producten ter wereld. De afgelopen jaren zijn in Syrië... tien Nederlandse jihadstrijders gesneuveld. Dat zei minister Timmermans gisteravond... tijdens een debat over de ontwikkelingen in Syrië. Er zijn ongeveer 120 Nederlanders nu uh, actief uh, in uh, Syrië. Uh, ongeveer 20 uh, terugkeerders uh, inmiddels. En er zijn, uh, voor zover we weten, 10 uh, strijders gesneuveld uh, uh, ondertussen. Nederland houdt op 19 en 20 februari in Den Haag een bijeenkomst... om met andere landen over jihadgangers te praten. Onder andere Turkije, Libanon en Jordanië zijn dan aanwezig. Winkelketen Hema heeft een diabetespatiënte... die voor junk werd aangezien, excuses aangeboden. Het 17-jarig meisje had tijdens het winkelen in insuline nodig... en trok zich terug in een pashokje... en bij het spuiten verloor ze wat urine. En beveiligers van Hema dachten dat de vrouw een pas plassende junk was... en alarmeerden de politie waarna ze een paar uur vast zat. Hema-directeur van Zetten zegt dat Hema mensen altijd respectvol wil behandelen. De familie van een man die gisteren in de Amerikaanse staat Ohio ter dood werd gebracht, stapt naar de rechter. De executie van de veroordeelde moordenaar, met een nieuw soort gif, duurde zo'n 25 minuten. Dat is veel langer dan gebruikelijk. En bovendien zeiden getuigen dat hij naar lucht hapte en kokhalsde. De advocaat van de familie van de man zegt dat zijn grondrechten zijn geschonden. Bij de Duitse stad Koblenz is een straaljager van de Duitse luchtmacht neergestort. De twee piloten konden zich met hun schietstoel in veiligheid brengen. Ze raakten bij de landing licht gewond. De tornado kwam naast een snelweg terecht. Die werd afgesloten omdat er wrakstukken op de weg terecht waren gekomen. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Bij het vliegveld van Sint Maarten zijn zeker 17 auto's beschadigd geraakt. toen het toestel van KLM bij het taxiën naar de terminal niet rechts maar linksom draaide. De krachtige straal uit de motoren blies daardoor over verschillende auto's, waardoor onder meer veel ruiten sneuvelden. Niemand raakte gewond. En dan is het weer nog af en toe zon tot de avond droog. Dan gaat het van het zuiden uit regenen en het wordt 8 tot 10 graden. Morgen zon en sluierwolken, 8 tot 11 graden. Zondag meer bewolking en wat motterregen. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Dennis mooi. Het is nog relatief rustig op de weg. En dat is uh, niet ongebruikelijk voor vrijdagochtend. Er staat maar één file op de A8 richting Amsterdam. Bij Ozaan 2 kilometer. En zo dadelijk veel meer over gas en gaswinning... en compensatie voor Groningen. Volkswagen.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 De commissaris van de Koning in Groningen, Max van der Berg... is de huidige manier van gaswinning beu. Hier is iets aan de hand in Noordoost-Groningen... wat een antwoord nodig heeft van heel Nederland. En dat antwoord komt misschien vandaag. Het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten. Want het kabinet zou de gaswinning wel willen verminderen in Groningen. De provincie worstelt al jaren met de gevolgen. En de beving van 12 augustus 2012 was de druppel. Opnieuw een aardbeving in Groningen. En die was zwaarder dan die van woensdagavond. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 3,4 op de schaal verrichter. Het is jaren geleden dat de Groningse grond zo erg schudde. Uh, eerst een knal. Een knal en een trilling. We lagen toen trillen op bed. Echt een knots van een knal. Er kwam een hele dikke knal. In mijn vriend zei hier te wippen op die staal, man. Die stauw die trillen me onder mij gaat. Ik zeg, maar, dit heb ik nou nooit zo uh, beleefd. Na die relatief grote beving nemen de protesten tegen de gaswinning toe. Want hoewel het gas jaarlijks miljarden euro's oplevert... vinden de Groningers dat zij te weinig gecompenseerd worden... voor de schade die de bevingen veroorzaken. VVD-minister Kamp probeert de gemoederen te sussen. Hij zoekt regelmatig het aardbevingsgebied op... laat onderzoeken doen en staat de media te woord. Mensen in het gebied maken zich ongerust. En wij ook, ja, wat er vannacht is gebeurd, dat illustreert uh, wat er aan de hand is daar. Je houdt rekening met aardbevingen. Die hebben een maximale sterkte, denk je, van 3,9 op de schaal van Richten. En nu hoor je dan dat het mogelijk sterkere aardbevingen gaan worden in de, in de nabije toekomst. En dat is dus een, voor de mensen in het gebied echt een aanleiding, denk ik, om ongerust te zijn. Bij één zo'n bezoek bleef Kamp een nachtje slapen in Groningen. En precies die nacht was er ook een aardbeving. Ja, ik was in Groningen vannacht. Ik heb niet gevoeld. Inmiddels is de Tweede Kamer er ook van overtuigd... dat er iets moet gebeuren. De veiligheid van de bewoners van Groningen staat voorop. Ik wil dat minister Kamp de onderzoeken zo snel mogelijk naar de Kamer stuurt. Waarom volgen we advies van een toezichthouder gewoon niet op? D66 heeft dit voorjaar voorgesteld... om in ieder geval dit jaar de gaskraan wat dicht te draaien. Protestgroep De Groninger Bodembeweging... heeft de afgelopen jaren talloze demonstraties en bijeenkomsten georganiseerd. De laatste was eer gisteren nog. In het plaatsje Doodstil... Waar behoorlijk wat herrie werd gemaakt. Ons vertrouwen in de aanpak van de minister van Economische Zaken is tot nul gereduceerd. Wij verklaren hierbij Groningen vanaf vandaag onafhankelijk. PvdA-leider Diederik Samson, coalitiegenoot van de VVD, was diezelfde dag bij een bewonersbijeenkomst voor gedupeerden van de aardbevingen. Niet alleen werd er binnen gediscussieerd, ook buiten kreeg hij een lading kritiek over zich heen.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 Zouden ze vandaag naar minister Kamp luisteren in Groningen als die al komt? Joost Vullings en daarna, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Want dan moet er wel een beslissing worden genomen door het kabinet. Gaat dat gebeuren, denk je? Nou ja, dat is, dat is echt wel de bedoeling. Want uh, men ziet dat uh, ja, de, de sfeer in, in Oost-Groningen wordt er niet beter op. Uh, het is heel goed om vandaag een besluit te nemen. Kijk, formeel gezien kunnen ze er nog een week over doen. Daar moet in het kabinet over besloten worden. Er kan natuurlijk altijd één minister zijn die nog ergens een, een, een aanhal ziet... waardoor het niet kan. Maar alles is erop gericht om vandaag het besluit te nemen. Nou, maar Joost, maar dat gaat zomaar niet de gaswinning terugdraaien... want dat gaat Nederland geld kosten. En geld is ja. zeer kostbaar in deze tijden. Hoe gaat de minister dat oplossen? Nou ja, kijk, het, het, het gaat waarschijnlijk ongeveer uh, rond een miljard euro... Al alles bij elkaar uh, kosten. Uh, ja, voorlopig gaan ze dat eventjes niet oplossen. Dat, dat is natuurlijk altijd het makkelijkste. Normaal gesproken als je ergens een, ongeveer een miljard uh, euro aan wil uitgeven... dan moet je natuurlijk bedenken waar je dat vandaan gaat halen. Wat ze nu doen, ze zetten het eventjes uh, voor de voorjaarsnota. Daar gaan ze dus uh, dit voorjaar over praten. Dit is gewoon een tegenvaller...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 Uh, hij heeft de drie partijen bijgepraat op de, op de kamer van uh, SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij. Want dat zijn inderdaad de partijen van het herfstakkoord. Die hebben de begroting van dit jaar uh, geholpen rond te krijgen. En zullen ook waarschijnlijk het kabinet helpen met de begroting van uh, 2015. Nou ja, als er tegenvallers zijn in dit jaar en dan moeten er moeten andere maatregelen worden genomen... Ja, dan wordt dat besproken met die drie partijen. Want die zijn ook verantwoordelijk voor de begroting. Dus die partijen zijn gisteren op de hoogte gebracht... En, maar goed, dat zijn drie partijen die alle drie ook al een tijdje lang aandringen op minder gaswinning. Dus wat dat betreft uh, zal het heel gek zijn als zij zich in één keer uh, zorgen gaan maken over dat bedrag wat uh, niet meer de schatkist inkomt. Nee, het speelt natuurlijk ook al jaren, Joost. Opeens gaat het heel erg snel. Zit het kabinet zo in de maag met, met dat protest dat ook behoorlijk hevig wordt? Nou, daar zitten ze zeker weer in de Het is natuurlijk begonnen natuurlijk met die aardbeving in, in 2012. Want toen heeft minister Kamp uh, natuurlijk allerlei onderzoeken uh, in werk gesteld. Daar lijkt het wel een beetje van alsof het nu in één keer een stroomversnelling komt. Maar dat komt omdat hij heel lang op al die rapporten heeft moeten wachten. En die, die stapel van 14 rapporten, die ligt nu op zijn bureau, die heeft hij doorgeakkerd. En nu is het dus uh, tijd uh, voor actie geworden. En die, ja, die rapporten worden, als het goed is, allemaal ook vrijgegeven. En dan kunnen we natuurlijk zien wat, wat de laatste stand van zaken is van alle deskundigen over ja, het risico's op aardbevingen en met welke kracht en hoe vaak ja, alle, alle kennis daarover is, uh, ligt nu op het bureau van minister Kamp. Ja, en dan gaat het over uh, minder winning, dus dat kost geld, maar er zou ook geld moeten komen ter compensatie. Uh, schadeherstel voor de, voor de mensen die daar wonen, weet jij of dat er komt en waar het dan wordt uitgegeven? Ja, dat wordt waarschijnlijk denk ik 150 miljoen euro. Dat is ook eerder geadviseerd door een, door een commissie Meijer... die in dat gebied ook allemaal onderzoek heeft gedaan. En dat is dan 150 miljoen per jaar. En dat is, het komt dan uh, ter beschikking voor het vergoeden van schade aan huizen... maar ook het aardbevingsbestendiger maken van huizen. En daarnaast gewoon geld om de economische structuur van, van Groningen te verbeteren... en de leefbaarheid te, te verbeteren in het gebied. Goed. Eind van de middag, Joost, dan weten we meer. Ja, de planning is als volgt. Het is het eerste onderwerp in de ministerraad. En dan hoopt iedereen dat er snel een besluit wordt genomen. Dan moet minister Kamp volgens mij als een duïde weer gaan naar zijn ministerie... om de brief naar de Kamer te sturen. Dan springt hij in de auto. En dan gaat hij, als het goed is, met de juiste snelheid richting Groningen. En dan wil hij daar een persconferentie geven. Goed, dankjewel Jij Gaat dat volgen. We horen je op Radio 1. Straks popkenners uit heel Europa zijn ook al neergestreken in Groningen. Niet voor het gas, maar voor Noorderslag. Juist de snelheid, daar gaat het ook over... bij Maino Remmers vanochtend in Amsterdam. Ja, dat is nu... Uh, we zitten nu uh, op... Wat is het nou eigenlijk? 80 of honderd. Het is nu... Ik weet het echt niet. Dat is een goede twaalf. Je moet zo opletten als je op die ring A10 rijdt. Want het is een woud aan borden. Maar de matrixborden verspringen wel. Ik dacht dat het overdag 100 is. En het is na 600. We zitten nu na 600, Dus nu mag je 100. Maar ja... Dan zie je weer files, hè? Ja, nou, nu loopt het nog wel heel even door... maar ik weet zeker dat uh, straks wel weer uh, gaat stilstaan. Ja, klopt. Reo Zenger die woont vlak langs die uh, A10, die snelweg. Wist je trouwens, Marcel, hoe oud die is? hij is? Hij stamt uit begin jaren 60. Huh? Uh, het is de eerste snelweg in Nederland geweest met afritnummering. Jawel. En hij is pas uh, in de jaren 90, begin jaren 90, helemaal vervolmaakt. Dus toen kon je helemaal rondom Amsterdam rijden. En volgens mij een aantal jaren geleden is hij nog, heeft hij nog groot onderhoud gehad. Toen kwam er wel ander asfalt. He? Of... Heb je dat niet meer meegemaakt? Woont u hier nog niet zo lang? Uh, ik woon hier pas zes jaar en dat onderhoud heeft al eerder uh, plaatsgevonden. Nou, ander asfalt waardoor je ook weer minder herrie krijgt. Maar het gaat hier vooral om het fijnstof en dan gaat het milieudefensie ook om. Uh, de campagneleider die is ook hier naar de, de 14e etage uh, gekomen... Um, Fijnstof is een van de belangrijkste punten... die ook is ingebracht bij de rechtszaak... zoals die zes weken geleden diende. Uh, Ivo Stumpe is dus van Milieudefensie. Daar gaat het vooral om, dat, ja. dat fijnstof. Ja, het, voor ons is de gezondheid van de omwonenden eigenlijk het belangrijkste. En mensen zijn hier komen wonen in het belofte dat het elk jaar beter zou worden... dat de snelheid naar 80 is. En de minister die verandert de spelregels, die gaat harder rijden... en de vervuiling is enorm toegenomen. Ja, is worden... gemeten door de GGD Amsterdam. Ja, ja de GGD die heeft die meetstations. Dus het is niet iets wat mensen zomaar vinden. Het is gewoon nee. En dan blijkt dus ook dat het een stuk erger is. Geworden. Ja. Nou ja, dat uh, heeft uh, uh, hebben we net ook vastgesteld met de vinger over de ramen. Hè? De, je, je, de ramen zijn gewoon eerder zwart. Um... De gemeente Amsterdam zit, doet de, is ook ingestapt in ja, deze rechtszaak. Ja. Hè? Om negen uur is de uitspraak. Um, en dan nou willen jullie ook dat met onmiddellijke ingang... als de rechter straks uitspraak doet... dat zouden jullie het liefst zien... Het ook ja. meteen de matersbord op de tachtig springen. Ja, ja, het liefst vandaag, maar ook wel heel snel. We hebben gezien dat in Rotterdam, waar we de zaak ook gewonnen hebben... Bij de A13 heeft de minister gezegd... nou, ik ga lekker in beroep en dat gaat wel een jaartje duren. En dan, dan hoor je tegen die tijd wel wat het is geworden. Wij willen nu dat de rechter en de voorlopige voorziening gelijk beveelt... Dat, uh, dat Jullie net... dachten, dat moeten we niet hebben, dat gelazen van de A13 hier? Ja. Nou ja, als wij de A10 nu winnen, dat het onmiddellijk naar 80 gaat... gaan we natuurlijk ook weer in Rotterdam naar de rechter... en gaan we ook in Rotterdam eisen, dat het daar onmiddellijk naar 80 gaat. Ja, er zijn trouwens nog veel meer van die trajecten. Ik pak ze er even bij. Ik heb hier Ravenstein os A50. Uh, er is in Friesland ook nog een stuk. Dan moet ik even heel snel kijken, want het is een enorm overzicht. Uh, bij Marum, de A31. Bij Maarse, uh, dat is A2-Vinkeveen. Dat is dat stuk waar je 130 ah, ja. eerst mocht... En dan weer 100, terwijl het een heel breed stuk snelweg is. Automobilisten begrijpen het vaak ook niet, hè? Nee, maar die hoge snelheid leidt in dat geval niet alleen... tot meer uh, luchtvervuiling, maar bijvoorbeeld ook tot meer geluid. He, bij de Ronde Venen heeft de gemeente een afspraak gemaakt... met de minister, de vorige minister, van oké, okay, wij gaan niet protesteren... dat jij hier de snelweg verbreedt, maar dan moet je wel beloven... dat de snelheid naar beneden gaat, zodat we minder herrie hebben. Ja. Nou, zegt de minister, ik ben wel klaar met deze belofte... die heeft mijn voorganger gedaan, ik ga lekker 130 rijden. Ja, dan ben je geen betrouwbare overheid. Uit. Om 9 uur volgt de uitspraak en daar zijn we bij. Dan gaan we naar de verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooi. Nou staat er iets op die A10, Dennis? Nou even ten orde van de, de Koentunnel loopt het vast... als je vanaf de A10 Noord naar de A10 West rijdt. Dus uh, net buiten, buiten het uh, blikveld. Ja. En daardoor loopt het uh, vast op de A8 uh, richting Amsterdam. Daar staat tussen het knop in Zaandam en Oostzaan 2 kilometer. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in kaart gebracht... hoeveel Nederlandse jihadisten in Syrië zijn gesneuveld... en hoeveel er nog actief zijn. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken vertelde dat gisteravond... in de Tweede Kamer tijdens het debat over Syrië. Er zijn ongeveer 120 Nederlanders nu uh, actief uh, in uh, Syrië. Uh, ongeveer 20 uh, terugkeerders uh, inmiddels. En er zijn, uh, voor zover we weten, 10... Uh, strijders gesneuveld. Dus de minister, justitie, redacteur Robert Bas. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij volgt dat ook voor ons, voor de NOS. Uh, had jij ook ongeveer deze cijfers? Ja, de laatste cijfers die wij hadden, die waren van december en toen werd er nog gesproken over zo'n 100 mensen in Syrië, uh, 8 of 9 doden en een vijftiental die terug zouden Nou, je ziet dat het aantal iedere keer een klein beetje oploopt. Um, uh, het is niet verbazingwekkend, maar ja, als, deze, als dit zich doorzet, dan zitten we aan het eind van het jaar misschien wel op uh, uh, dubbele van het dubbele van dit soort cijfers. Ja. Hoe komt de minister aan die cijfers? Waar baseert hij het op? Nou, de AIVD, de Algemene Inrichting Veiligheidsdienst, doet continu onderzoek. Het is wel een van hun prioriteiten op dit moment. Ze zijn continu bezig om in kaart te brengen van welke jongeren vertrekken er naar Syrië. Soms slagen ze erin, zoals in december en onlangs nog, om te voorkomen dat mensen afreizen. Uh, uh, continu wordt gekeken van uh, waar zitten die groepen jongeren waar deze jongens weer uit voortkomen. Je zit in, in Den Haag, in Delft, in Arnhem. Er zijn een soort netwerken van salafistische jongeren die poren elkaar op om naar Syrië te gaan. Nou, die groepen worden heel erg in de gaten gehouden en ze met name worden gekeken wanneer ze terugkomen, want daar is de grote angst voor. Ja, daarover zo nog meer, maar hoe, hoe groot zijn die groepen? Wat is het potentieel? Nou ja, je hebt het wel over tientallen tot misschien wel uh, meer dan honderd jongeren die op dit moment vatbaar zijn om af te reizen naar Syrië. Je kan je misschien nog herinneren dat er in december wat ophef ontstond over een aantal jongeren in Den Haag die met een vlag stonden te zwaaien op een ja. voetbalveldje van ADO. Um, dat soort jongeren poren elkaar heel erg op, die zijn heel erg geradicaliseerd. Dat zijn jongeren die buiten de moskee elkaar ontmoeten, uh, um, onder andere hun gedachtegoed baseren op wat ze lezen op internet. Er ja, is geen enkele controle op, uh, op uh, nou ja, hun, hun zienswijze, door bijvoorbeeld een imam. Uh, dus ja, deze jongens radicaliseren, uh, maken elkaar gek en vertrekken dan naar Syrië. Ja, wat hebben ze daar te zoeken, want zo ongetraind, het lijkt wel kanonnenvoer. Nou ja, dat was ook een beetje het idee aanvankelijk. He. Veel van die jongens sneuvelden ook al vrij snel. Ze uh, waren net soms amper een paar dagen in Syrië of ze sneuvelden al. Inmiddels uh, heeft er ook een deel van die jongeren uh, natuurlijk wel gevestervaring op gedaan. Heeft, is getraind geweest met wapens, met uh, munitie omgaan, met explosieven omgaan. En uh, een deel daarvan is dus wel degelijk nu, nou ja, zeg maar, een, een soort veteraan. En die veteranen keren nu langzaam ook terug naar Nederland. Ja, en heeft de minister daar iets over gezegd? Want dat gaf je net al aan. Dat is de grote zorg. Zij die terugkomen. Nou ja, dat is met name de dus grote zorgen die Plastrek ook een aantal keren heeft uitgesproken. Plastrek is natuurlijk de baas van de AIVD. Eh, jongens komen terug, zijn getraumatiseerd, eh, zijn geïndoctrineerd. Zijn vaak teleurgesteld over wat ze daar toch hebben aangetroffen. En, eh, nou ja, Maar ze zijn inmiddels wel natuurlijk meegekregen dat gedachtegoed van elkaar de geleerde groeperingen. De grote angst is natuurlijk dat die jongeren terugkomen naar Europa. En hier aan het werk worden gezet om voor hun, voor hun goede zaak te gaan strijden. En ja, dat is dus een enorm risico. Ja, dat is ook grensoverstijgend lijkt me, Robert. Wordt er een Europees een beetje samengewerkt? Ja, dat komt ook een beetje uh, van de grond op dit moment, uh, die samenwerking. Uh, elk land was nu toe heel erg bezig met zijn eigen djihadist in kaart aan te brengen en te kijken van uh, wat kunnen we ermee doen. Je ziet dat de laatste tijd, uh, België, Engeland, Duitsland, dat de samenwerking wel veel beter wordt. Het is natuurlijk ook een Euro Europees probleem. Want een, een, een Duitse djihadist kan met zijn paspoort heel makkelijk Nederland reizen en andersom. Dus het wordt ook wel steeds meer een, een Europees probleem. Een Europese oplossing moet er ook vrij snel komen. Dat is heel snel in kaart brengen. Uh, wie zijn deze jongeren? Wat zijn ze plan? Hoe lopen hun netwerken met de al qaeda gelieerde organisaties? Robert Bas over de jihadisten die in Syrië strijden. Het talent in de popmuziek, dat is te vinden deze dagen in Groningen. Eurosonic Noorderslag, dat is de vergaarbak. Iedereen die talent zoekt, kan het daar vinden. Simply Red uh, treedt daar niet meer op.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 En In Groningen klinkt deze dagen popmuziek. Eurosonic Noorderslag is bezig. Dat is het belangrijkste jaarlijkse platform door de Europese popmuziek. Bezoekers van andere festivals komen naar Groningen... om nieuw talent te spotten en te boeken voor hun eigen festival. Elk jaar kiest de organisatie een land dat extra in de schijnwerper staat. En dit jaar is dat Oostenrijk. Robert Meijering van Eurosonic Noorderslag... had me al nieuwsgierig gemaakt van tevoren. Want het was niet iets gewoons wat ik ging zien... Koning Leopold, een groep uit Oostenrijk. Ik was afgelopen of eigenlijk vorig jaar zomer op bezoek in Wenen op een festival. En daarin uh, waren er natuurlijk enkele ontdekkingen, artiesten die hier stonden. En eentje van waren wij wel heel erg aangenaam door verrast. Niet alleen vanwege de originaliteit qua muziek, maar ook wat er op het podium gebeurde. We waren eigenlijk een beetje verward. En niet omdat het totaal gek was, maar meer omdat het... Uh, spannend was wat er gebeurde. Er werden verschillende stijlen met elkaar vermengd. En, en, en met dit project wat ze hebben... met de band die ze hebben, Koenig Leopold. Ja. Uh, ja, laten ze wel oren wapperen, denk ik. Oostenrijk is het zogenaamde focusland... van deze editie van Eurosonic Noorderslag. Maar waarom, Robert Meijerink? Want... Ja, laten we eerlijk zijn. Oostenrijk is dan niet direct het land waar je meteen aan denkt... als je het hebt over popmuziek. Nee, nee. Oostenrijk is een relatief klein land. Uh, het is wel zo dat Oostenrijk een hele rijke historie heeft... Uh, wat betreft muziek. Vooral klassiek. Vooral klassiek, inderdaad. Tegelijkertijd uh, is daar ook een hele rijke jazzscene. Het mooie van Oostenrijk vind ik wel... dat zij uh, het land heeft weinig copycats. Het muziekspectrum wordt redelijk gedomineerd... door het Anglo-Saxische, Amerikaanse, uh, Engelse repertoire. Ik denk dat het... Uh, dat het ...opvallend is dat er, uh, dat er een nieuwe generatie artiesten is in Oostenrijk... ...die uh, al dan niet uh, muzikaal geschoold hun eigen ding doen. En daarmee wil ik eigenlijk zeggen dat ze de grenzen opzoeken... ...en dat ze in staat zijn om met, met die grenzen eigenlijk ook weer stijlen met elkaar te vermengen... ...die andere bands nog nooit eigenlijk met elkaar uh, hebben vermengd. Dus... Experimenteler misschien dan een doorsnee Brits bandje? Ik, ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat wel... Ja, er dus zit een stukje uh, avontuur in de muziek. En dat, dat vind ik wel een heel mooi uh, element. Terug naar Jazzcafé De Spiegel... waar koning Leopold nog steeds aan het optreden is. Mannen met baarden... Met veel elektronica voor zich. Op de achtergrond wordt een film gedraaid op het ritme van de beat. Verkleedpartijen horen ook bij de act. Onder het publiek opvallend veel Oostenrijkers. Misschien niet zo heel gek, want de fans zitten natuurlijk in Oostenrijk. Maar wat vinden de Nederlandse toehoorders ervan? Ja, in eerste instantie denk denken natuurlijk Oostenrijk. Een beetje kitschy of zo. Misschien dat daar wel wat, wat grappigs vandaan komt of zo. Maar ja, op zich, die, die elektro-scene of zo, dat verbaast me niet zo erg dat dat daar heel erg speelt. Want het is wel heel hip of zo daar. Maar ja, dat is wel, uh, volgens mij werkt het daar ook wel heel goed. Kijk. En beter daar dan hier? Um, nee. nee, ja, ik weet niet. het niet. Het, nu hebben we hier vooral heel veel singer-songwriters. En het toffe aan, aan die elektro-ding is dat het gewoon heel erg rauw is en in je face En echt gewoon gaan. Terwijl in Nederland, wat nu hip is, is best wel braaf of zo. Top. Zou dit nou aanslaan op Nederlandse festivals? Zal dit geprogrammeerd gaan worden het komend seizoen? Nou, het zou best kunnen, denk ik. Laat in de nacht of zo. Misschien een, low, misschien een lowlands. Ja, maar, maar, maar zeker, zeker geen Pingpong of zo. Nee. Dat is nee. wel iets voor 4 uur s nachts lowlands. Ja. Ja, dat gaat wel werken, denk ik. Ja. Het was nog lang onrustig in Groningen. Dat zal de komende dagen zo blijven. Na half acht spreek ik de ambassadeur in Egypte.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 Dit is Radio 1. Half acht geweest, hoogste tijd voor het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Vandaag wordt het kabinetsbesluit verwacht over de vermindering van de gaswinning in Groningen. En Haagse bronnen melden dat de winning wordt verminderd. Maar hoeveel is nog onduidelijk. Tegelijk met het kabinetsbesluit over die gaswinning... wordt ook een stapel onderzoeken gepubliceerd over gaswinning en aardbevingen. Het CDA wil het midden- en kleinbedrijf te hulp schieten. Het MKB leidt volgens Partij naar de Buma het meest onder de crisis. En daarom wil het CDA onder meer de winstbelasting voor bedrijven tot 50 werknemers, halveren. En het moet ook makkelijker worden voor startende ondernemers om personeel aan te nemen. De export van landbouwproducten is vorig jaar weer gestegen... tot het recordbedrag van 79 miljard euro. Dat is een groei van 5 Er werden vooral meer tomaten, komkommers, paprika's en kaas geëxporteerd. Volgens staatssecretaris Dijksma laten de cijfers zien... dat de agrarische sector een grote rol speelt... bij het herstel van de Nederlandse economie. En in de Amerikaanse staat Ohio is ophef ontstaan... over de executie van een ter dood veroordeelde. Hij kreeg een injectie met een nieuw middel... dat kennelijk niet goed werkte. Het Duurde langer voor de man dood was. Volgens zijn familie zijn zijn grondrechten geschonden. En dat zijn de hoofdpunten. Michiel Severin bij weerplaza.nl. Michiel, het is uh, heerlijk droog. Blijft dat zo? Het is niet overal droog, Marcel. Oh. Er valt nog een enkel druppeltje, maar dat trekt snel weg. Oh. Dus wat mij betreft mogen we het inderdaad wel vrijwel droog noemen. Dat blijft de komende uren zo. Er ligt al wel weer een regengebied boven Bretagne en Normandie. En dat koerst onze kant op, want de wind waait nog steeds uit het zuiden tot het zuidwesten. En daarmee uh, ja, ligt dat regengebied in onze aanvoerrichting. Ik verwacht de eerste regendruppels in Brabant en Zeeland zo rond een uur of drie vanmiddag. Dus tot die tijd vrijwel overal droog. En daarna breidt de regen zich langzaam uit. Met... Het is weer behoorlijk zacht. De ja, temperaturen kan zijn nu <laughs> al zo over 8 graden. Ja, nou, dat is iets warmer hè, dan gebruikelijk. Ja, Normaal zijn gaat op 4 à 5 's middags. En uh, vanmiddag komen we plaatselijk op 10 graden uit. Dus we zitten uh, weer op de dubbele aantallen. Michiel Severin tot over een uur. De verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis Mooi. Nou, op de weg gaat het wel volgens verwachting. Er zijn weinig files. Het is vrijdagochtend. Op de A8 richting Amsterdam. Voor het knooppunt Koenplein, 2 kilometer. En dat komt omdat het vastloopt voor de Koentunnel op de A10 West. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Delft-Zuid en Berko en Roderij staat 3 kilometer, maar de weg is weer vrij. Winterstop is voorbij, we gaan weer betaald voetballen. Vanavond om te beginnen met de wedstrijd, de derby mogen we wel zeggen. Twente Herakles, kijk straks vooruit met Ronald van der Geer. Niet zo slim. De nieuwe sloopservice van je stucadoorsbedrijf niet mee verzekeren. Ja.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 Zeven minuten over half acht u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Groningen kijkt met spanning naar Den Haag. Want gaat het kabinet iets beslissen over de gaswinning, beperking daarvan en compensatie voor Groningen. In ieder geval vindt de vakbond FNV alvast dat er meer geld naar Groningen zou moeten. Vooral naar de werkgelegenheid. Ook de bestuurders in de provincie stellen zich daar te soft op, zegt de bond. Bestuurder bij FNV Noord, Albert Kuiper, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is er te weinig vanuit Groningen ook van de bestuurders uh, gehoord de laatste tijd, vindt u? Nou, je, je ziet dat, uh, dat als we nou kijken naar uh, de gas. Uh, of naar de kijken wel het compensatie ongeveer moet gaan inhouden, hè, als we dat dan horen, van 140 miljoen per jaar. Dan, uh, dan zie je dat je daar uh, erg weinig mee kan doen om uh, ja, de problemen die we hier nu kennen, mede veroorzaakt door de gaswinning. Uh, om, die, om die tegen te gaan. En dat met name zeg maar, het, uh, het behouden van, van banen. Het creëren van, van, van banen door nieuwe technologieën aan te bieden aan, aan industrieën. Uh -huh. uh, dat zijn, zijn zaken zeg maar, die, die wat, wat ons betreft uh, veruit uh, onderbelicht worden. Ja, wat ziet u dan als reëel bedrag? Nou, ik denken aan, aan een plan die ook de werkgelegenheid moet gaan stimuleren. A uh, la de, bijvoorbeeld de Maasvlakte of de Brezuelijn. Of, uh, want uh, het is zo dat uh, in al die jaren zeg maar, maar 1% van, van de gasbaten richting het noorden is gegaan. 1% procent, uh, uh, van, uh, van de, de, ja, de provide, zeg maar van de, van de gaswinning is. Met, de rest is vooral gegaan in de Maasvlakte, de -lijn, Schiphol. Allemaal goede projecten om, uh, om onze economie te stimuleren, maar nee. de economie moet hier nu ook gestimuleerd worden. Ja, maar goed, er zijn natuurlijk veel uh, verplaatsingen naartoe geweest. Wel al in een ver verleden ambtenaren en medewerkers van of overheidsbedrijven of semi-overheidsbedrijven zijn hier gegaan. Er is een noordelijke ontwikkelingsmaatschappij. Uh, dat helpt allemaal, dit is allemaal niet genoeg. Nee, dat is allemaal niet genoeg, omdat uh, dat je ook ziet dat, uh, dat uh, dezelfde beweging nu weer terug is. Hè. Dat staat hier dan een tijdje en dan zie je dat er uh, dat al snel uh, overheidsdiensten weer gecentraliseerd worden. En dat die banen ook heel snel al weer verdwijnen. Dus we hebben hier gewoon uh, echt uh, industrie nodig. Dat betekent dat we, als we ook uh, op basis daarvan moeten gaan investeren, dat betekent dat we de banen moeten gaan behouden hier. Maar met name ook uh, ervoor moeten zorgen dat we dit een aan aan, aan aantrekkelijk gebied maken. ...om daar bijvoorbeeld een uh, fabriek neer te zetten. U hoort daar te weinig over, want dat gaat dan. vindt u te veel over de reparatie en compensatie voor de schade aan huizen? Nou, je hoort daar wel heel veel over, hè, maar er zijn, als je dan doorvraagt zijn de ideeën erg mager. En als ik dan bijvoorbeeld kijk uh, dat wij met een uh, voorstel komen om in de chemiepark uh, uh, daar duurzamer... Uh, de werkgelegenheid te kunnen behouden hè, door een door, waterkrachtcentrale daar uh, die discussie overal wel. Mm -hmm. Nou, dat betekent dat daar dan, dan allemaal weer op de weg worden gezien en de, de rug naartoe wordt gedraaid. En dat gaat dan maar over een fractie van het geld van, van waar het hier dan uh, oh. over gaat. Maar goed, weer op de weg, meneer heb het moet natuurlijk ook wel kunnen. Je moet, uh, moet het moet ja. wel aantrekkelijk ook zijn voor die industrie of die werkgelegenheid die daar gecreëerd moet worden. Maar dat betekent dat je, ja, dat kan ook, hè. we hebben daar, daar ook plannen voor. Bijvoorbeeld, silicium gaan maken. De Universiteit Groningen zegt daar ook klaar voor te zijn. Hè. Dat, dat kan ook naar een vervolgfase toe. Ja. Maar dat betekent dat er gewoon geld voor moet komen. Maar legt u het even, silicium maken, hoe gaat dat in zijn werk dan? Maar dat gaat ook met, met elektrolyse. Hè. Dat, gaat dus ook met, uh, dat zou je ook via groene stroom kunnen doen. En dat betekent dat je daar op een duurzame manier zeg maar, uh, dat product gaat gaan maken. Een soort bedrijf als een Aldel bijvoorbeeld. Ja, maar dat kan dan weer goedkoper in Duitsland. Dat kan goedkoper in Duitsland, als wij, als wij zeg maar, op een andere manier omgaan uh, uh, met onze, onze energie, hè, dan kan je dat hier ook goedkoop maken. Want wij hebben een variant bedacht in, in, in het chemiepark, die, die de prijzen gelijk maakt als in Duitsland. Dat, dat is met een warmtekrachtcentrale. Als je warmtekrachtcentrale, uh, als je daar uh, zeg maar, uh, het gas wat we hier al hebben, voor een iets andere tarief aan kan bieden... dan, dan, dan zitten we op dezelfde tarieven als, als Duitsland. Dus dat kan ook op een heel veel gunstige manier. De plannen zijn er dus wel, meneer er nu de aandacht ervoor nog? Nou, met name het geld. Hè, dus ja, het geld ook natuurlijk. Ja. Jackpot als, als, als dat hier nou naartoe komt, en dat kan natuurlijk niet op jaarbouw. Nee, 140 miljoen zegt u, dat is dan veel te weinig. Ja, er moeten 22.000 huizen uh, uh, zeg maar, gerepareerd worden. Er moeten uh, overheidsgebouwen van gerepareerd worden. Er moeten kerken en, en, en gebouwen van boerderijen enzovoort ja, dan uh, is het wel gerepareerd op. worden. Dat is gewoon te weinig. Aldert Kuiper van FNV Noord, hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. Ronald van der Geer, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Ja, de, heren, de visie gaat weer van start. Vanavond gelijk met een leuke wedstrijd. De derby tussen Twente en Heracles. Twente favoriet, zou ik denken... Of ligt dat toch altijd een beetje anders? Zeker die eerste wedstrijd naar de winterstop. Twente is een groter, uh, grotere ploeg en Twente heeft de meeste van de ontmoetingen wel gewonnen. Maar je zou kunnen zeggen dat, uh, dat Herakles en Twente elkaar niet zo heel erg veel ontlopen. In deze competitie ontlopen bijna alle ploegen elkaar niet zo heel erg veel. Dus nou, dit kan wel eens een heel aardig potje worden en een, een goede uh, hervatting van, uh, van de eredivisie. M je moet wel zeggen dat het is uh, de derby van het Oosten. Er is er nog één, Goedee of Spek Die brengt van alles met zich mee. Mm -hmm. Ik moet eerlijk zeggen dat deze wedstrijd uh, ja, dat niet dat niet meer brengt. En dat komt, ik zie net ook een stukje te lezen in de krant... Robert Schilder legt dat onder meer uit. Ja, die wedstrijd is al heel vaak gespeeld de laatste jaren. En ja, de, de men is, uh, het, het exclusief is er een beetje af. Maar nu maar hopen dat, uh, dat het in elk geval nog een, een leuke wedstrijd wordt. Ja, en dan de topper van het weekend. Ajax-PSV voor de winterstorm uh, zou ik hebben gezegd. Uh, Ajax heeft de beste papieren. Hoe is het nu? Ja, ik, ik, ik zou dat nog steeds zeggen, eerlijk gezegd. Um, Ajax heeft een ook uh, van betere vorm getoond. Ik denk dat Ajax ook een beter elftal heeft. Met name uh, elftal. Individuele spelers weet ik niet, maar elftal wel. En uh, ik denk dat Ajax nog steeds als favoriet aan deze wedstrijd gaat beginnen. Uh, ook al omdat de druk op PSV uh, gelijk alweer groot is, natuurlijk. Uh, een verschil van elf punten. PSV wil het beste maken van het uh, seizoen. Kijk dan toch naar het kampioenschap. Ja, ga je elf punten uh, terugbrengen tot acht, heb je toch een is het idee van, hé, hey, dat zou kunnen. Wordt dat veertien, uh, dan, uh, dan ben je er natuurlijk ineens klaar mee met zo'n seizoen. Ja, de, de vogel begint uh, ik wou het, het leven te leiden. Wat ja. zit er allemaal bij jou in de kamer? Die doet, die doet normaal zochtens al zijn mond niet over, maar die denkt, weet je wat? Ik doe ook eens met mee. De oude thee doe ik er dan ook gewoon over. <lacht> Goed. Ja, maar PSV, moeten we natuurlijk wel even bij zitten. heeft wel Ruiz natuurlijk, hè? Ja, nee, dat is, dat is zeker waar. Alleen ik, uh, ik vraag me af of Ruiz echt een grote rol gaat spelen... komende, komende zondag. Um, hij heeft uh, gespeeld in, uh, in, in Engeland. Maar hij heeft daar nou niet zo heel erg veel gespeeld. Hij zal in elk geval wat ritme missen. En uh, ja, uh, hoe goed is hij nog? Hij gaat twee keer trainen met PSV. Ik denk dat hij uh, kan invallen. En dan moet je hopen dat hij het verschil maakt. Dat kon hij vroeger wel. Maar ik denk dat er iets te veel aandacht uh, in deze wedstrijd... naar Ruiz uitgaat als het gaat om... kan hij beslissen? Zijn, kan hij het verschil maken. Ik denk dat, uh, dat hij nog geen echte rol van betekenis gaat spelen. Oh, dan moeten we het nog even over Peck Vitesse hebben. Vitesse hebben? Ja, als jij dat wil, Marcel. <laughs> Ik geloof dat jij dat wel wil. Ja, he? kan Peck kan Pec <laughs> het nog een keer doen? Een keer weer omhoog stoten? Ik denk dat Pek het zo'n beetje wel moet gaan doen. Want ja. uh, als er een club bezig is met een vrije val... Dan, uh, dan is het Pek wel. En ze zijn er weer een kwijt. Hè? Uh, Agente is naar ja. Vitesse gegaan. Uh, Gravenbeek is er nog. Of, uh, maar voor, uh, voor hoe lang nog? Uh, ja, zo, ik denk dat, uh, dat Pek het nog wel zal kunnen. Maar uh, ik denk dat Pek niet meer... Uh, kan wat het aan het begin van het seizoen deed. En dat is namelijk van iedereen winnen. Uh, Vitesse. Ik zie Vitesse. Marcel, en dat zal met deze wedstrijd misschien voor jou een beetje pijn doen... toch nog steeds als kampioenskandidaat. Aha. Ja, en Peck, dat is het lot. Dan word je gekocht als het wat beter gaat. Hè. Ja, maar je hebt al zoveel punten, joh. Ik denk niet meer dat je nog gaat degraderen. Ik denk okay. dat je best wel gerust huh? adem kan halen. Nou, dat doet mij goed, het Ronald. Ja. Succes goed weekend, met de, Marcel. Met, ja, met, ja, met de vogel. <laughs> uh, Jij <ja, je> ook. <laughs> Dankjewel. Van de Geo, nu. <laughs> dat is moois bij de AWB. Er staan twee files op de A8 richting Amsterdam... voor het knooppunt Koenplein, twee kilometer. En op de A13 richting Rotterdam tussen Delft en Berkong en 3. drie. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer open. Dit is tot negen uur het NOS Radio 1-journaal. Met Marcel Oosten. Nederlandse ambassadeurs zijn deze week in Den Haag voor een jaarlijkse ambassadeursdagen. Een aantal van hen werkt in de brandhaarden van de wereld die het nieuws domineren. Iedere ochtend praten we met één van hen. Vandaag met de ambassadeur in Egypte. Eerder deze week werd daar de nieuwe grondwet aangenomen via een referendum. In Central Cairo, an eager queue before the polls opened. This is the third constitutional referendum in as many years. And many hope it will bring an end to turmoil and unrest. Ik denk dat die grondwet het wel gaat halen. Bijna iedereen zal vandaag ja gestemd hebben. Al was het maar omdat de tegenstemmers, de nee-stemmers, dit referendum boycotten. Die zijn thuisgebleven of thuisgebleven. Sommige plekken in Egypte zijn ze de straat op gegaan. Bij schermutselingen zijn mensen om het leven gekomen. Dat gebeurde niet hier in Cairo. Hier in Cairo. Een rustige dag vandaag. Al dus onze correspondent Sander van Horen. Gerard Steegs, goedemorgen. Goedemorgen. Ambassadeur in Egypte. Denkt u dat het wat rust gaat brengen nu die nieuwe grondwet daar komt? Ik denk dat het uh, misschien heel eventjes wat rust brengt... maar de volgende datum dat uh, mensen de straat op zouden kunnen gaan... die komt er alweer aan. Uh, dat is 25 januari, zeg maar de, de verjaardag... van de oorspronkelijke Arabische lente-revolutie in Egypte in 2011. Oh. Ja, want onze correspondent zei het al, de tegenstanders hebben geboycott... maar zijn er natuurlijk nog wel degelijk. Ze zijn er wel degelijk en uh, een van de uh, moeilijke zaken in Egypte... is dat men uh, op dit moment aan de regeringskant... toch de mensen die uh, een andere mening hebben tot een hele kleine groep en ook vaak een, een nogal criminele groep verklaard heeft. En dat, dat helpt niet om, om nou uiteindelijk met het hele land verder te komen. Ja, want wat, wat moet je met die moslimbroederschap? Hè? Toen u kwam in Egypte was Morsi de leider van de moslimbroederschap, de president. Jullie vorig jaar werd hij afgezet door het leger. Hoe, hoe heeft u dat ervaren, die hele wisseling destijds? Ja, klopt. Ik uh, heb mijn geloofsbrieven ook nog aangeboden aan president Morsi... een van de weinige ambassadeurs die dat dus gedaan heeft uh, ja. uiteindelijk... Um, ja, het zat er wel aan te komen. Hij uh, heeft er echt een, een, een beetje een potje van gemaakt in het jaar dat hij aan de macht was. Hij uh, heeft niet uh, voor heel Egypte geopereerd. Hij uh, heeft heel de tijd toch zijn eigen mensen bediend. En dat is uh, naarmate dat jaar vorderde, uh, steeds grotere uh, weerstand gaan opwekken bij, bij allerlei mensen. En daar waren natuurlijk allerlei mensen die uit het verleden al een appeltje met de broederschap te schillen hadden. En die hebben samen eigenlijk een coalitie, een soort van, van mega-coalitie gecreëerd, die, dan, uh, die, die miljoenen mensen. De straat opgebracht heeft de afgelopen zomer. En op 3 juli heeft het leger dus gezegd: van nou wij, wij denken dat als wij nu niet ingrijpen. dat het land in chaos gestort wordt. Dus ja, meneer Morsi, jammer, maar wij gaan u toch verwijderen. Ja. ja, hoe groot is die splitsing in, in Egypte? Want ja, ongeveer de helft stemde destijds voor hem, voor een moslimbroederschap. Ja, dat. Um... Dat is een van de moeilijke gesprekken die je in Egypte hebt. Heel veel uh, van de mensen die nu aan de macht zijn zeggen we ja... maar ze hebben alleen maar zoveel stemmen gehad... omdat ze mensen heel goed wisten te misleiden. Dat zijn geen echte aanhangers geweest. Dat zijn mensen geweest die, die zijn door... Uh, ja, sociale programma's of, of door verkeerde informatie aan hun kant gebracht. Nu zijn ze heel marginaal en zijn er ook eigenlijk weinig Egyptenaren meer... die nog achter ze staan. Ik betwijfel dat. Wij hebben uh, polls uh, die uh, suggereren dat er toch nog steeds... 20 tot 30 procent van de bevolking dit gedachtegoed deelt. En als je die 20 tot 30 procent uh, marginaliseert of criminaliseert... Ja, dan heb je toch een lange termijn probleem in een land. Ja. Um, dan is het ook voor uw zaak natuurlijk om het goed... de zaak daar in de gaten te houden, ook al met het oog op de Nederlandse... Nederlanders die daar dan verblijven, dan moet u maatregelen nemen. Hoe, hoe blijft u goed op de hoogte van wat er speelt en wat er dreigt? Uh, ik uh, reis veel door het land heen en weer. Ik praat dan ook met uh, lokale uh, hoogwaardigheidsbekleders... maar ook met uh, lokale uh, activisten en, en uh, mensen die ik uh, via projecten die we doen uh, tegenkom. Ik praat ook uh, binnen Cairo uh, heel veel met ministers, met politieke leiders... Uh, met uh, ja, ook mensen uit het zakenleven. Uh, we hebben een aantal grote Nederlandse bedrijven die daar grote investeringen hebben. Die worden over het algemeen geleid ook door Egyptenaren. En dat zijn ook hele goede bronnen van informatie... voor. Nee. Ja. Wat, wat raadt u Nederlanders aan die daar naartoe willen? Of voor zaken of voor vakantie eigenlijk, op dit moment? We hebben een reisadvies, dat geeft uh, heel gedetailleerd... en zo gedetailleerd dat u de tijd in deze uitzending niet heeft... om nee. het allemaal te krijgen. Maar dat geeft heel gedetailleerd aan... welke gebieden wij op dit moment gevaarlijk achten... welke gebieden wij uh, goed toegankelijk achten. Um, en ik zou mensen aanraden om eventjes naar het Rijksoverheid website te gaan... en daar naar de reisadvies te serveren. Precies. En, en wat, doet, um, wat doet u verder? Bijvoorbeeld voor het bedrijfsleven. Bestaat er nog wel Nederlandse belangstelling op het ogenblik voor Egypte... of kijkt iedereen even de kat uit de boom? Nee, absoluut. Absoluut. Uh, ik had uh, van de week in de ambassadeursconferentie... ook zo'n zo speeddating... Uh uurtje En dat was helemaal volgeboekt met Nederlandse bedrijven... die toch belangstelling hebben voor Egypte. Uh, er zitten ook al een aantal grote Nederlandse investeerders. Ja. Uh, dat is onder andere zo'n bedrijf als uh, Heineken. En die hebben daar een uh, prima omzet gedraaid, ook tijdens de Morsi-tijd. En wij als ambassade, ja, dat is dan wel grappig... Uh, wij hebben tijdens die morsietijd, omdat dat natuurlijk een groep mensen was... die niet zoveel op hadden met alcohol... hebben wij voor Ach. Heineken toch uh, vrij goed uh, kunnen uh, bemiddelen... En, en ook contact kunnen leggen met een regering die niet... Naar Natuurlijk, hun uh, bondgenoot was. Veel te doen in Egypte ook voor u, meneer Steegs. Wanneer gaat u terug? Ik ga overmorgen terug. Hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan. Dank u wel. Goedemorgen. Ja. So, Stop. Drill wish I could. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Raymond Serre. Vandaag beslist het kabinet waarschijnlijk dat er minder gas gewonnen zal worden in Groningen. Maar in het noorden hebben ze er weinig vertrouwen in. Zojuist reageerde actievoerder John Lanting van Schokkend Groningen bij RTV Noord. Ja, het is lang niet voldoende wat er teruggedraaid wordt. We weten wat insteken in is. De regering kan het geld niet missen. Wanneer zal jij wel blij worden? 100% de kraan is, Meer die kant op. Straks meer over Groningen na acht uur. In de omgeving van Los Angeles is de brandweer druk bezig met het bestrijden van bosbranden. Hebben al huizen verwoest en nog eens 2000 mensen zijn geëvacueerd. Op ABC News doen ze verslag vanuit het kurkdroge rampgebied. Bone dry brush plus hot Santa Ana winds. All it takes is a spark. is we went up to the front lines. The flames just a few feet from these homes. Bosbanden zijn waarschijnlijk aangestoken, drie mensen zijn opgepakt. Het lijkt science fiction, maar het is wel degelijk mogelijk. Een cybergeddon dat schrijft de Volkskrant. Een cybergeddon is het instorten van internet door aanvallen van hackers. Het World Economic Forum waarschuwt in een rapport voor zo'n massale cyberaanval. Steeds meer diensten zijn namelijk aangesloten op het internet. En daarom zijn er voor hackers meer mogelijkheden om de boel plat te leggen. Instorten van het internet zou net zo gevaarlijk kunnen zijn als de bankencrisis in 2008. Als het vertrouwen weg is, dan breekt de paniek uit. Gerrit Zalm stond ook op het toneel. Hij heeft alle internationale media versteld doen staan met zijn optreden op de nieuwjaarsreceptie van ABN AMRO. Zalm trad in vrouwenkleren op als zijn zus Priscilla, die al jaren een bordeel blijkt te runnen. Bij de bank maken ze onderscheid tussen de front office en de back office. Nou ben ik gelukkig gezegend met een goede front office. En een prima back office. Dus ik kon het in mijn eentje af foto van de verklede zalm staat prominent op de voorpagina... van de Financial Times, met daarbij de kop Call Me Madam. Bij CNN vinden ze het allemaal wat minder grappig. Daar zeggen ze, mocht u het zich afvragen, dit is niet oké. Okay. Vooral de vergelijking tussen bankiers en prostituees valt slecht. De woordvoerster van de bank zegt tegen verschillende kranten... dat dit typisch Nederlandse humor is. Goed nieuws voor klanten van de Amsterdamse advocaat Peter Plasman. Ze kunnen hem voortaan ook betalen met bitcoins. Dat schrijft de Telegraaf. Plasman is zich van geen kwaad bewust, want het bedrag wordt... Vervolgens volgens gewoon in euro's op zijn rekening overgemaakt. Vertelde hij eerder al in onze uitzending... maar de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten is er niet blij mee. Volgens hem zijn betalingen met de bitcoin in strijd met de regels. Zodra de eerste factuur van Plasman met internetgeld een feit is... volgt er een zaak bij de tuchtrechter. Herman Vinkers neemt volgend jaar de oudejaarsconferentie voor zijn rekening. Dat heeft de gemaakt. bekendgemaakt. Weet u wat ik doe wanneer een kind niet mooi is? Dan zeg ik altijd, het is een lief... Onze buren bijvoorbeeld, die kregen een ontzettend lief kind. Nou, toen heb ik ook heel eerlijk gezegd: dit is het liefste kind dat ik ooit heb gezien. Ja, de van dit jaar wordt dan weer door Joep van het Hek gemaakt. Ook dat is al bekend. Straks na acht uur hoort u CDA-leider Buma. Hij is een campagne begonnen, de campagne begonnen voor de komende verkiezingen. Hij probeert de kiezers bij de VVD weg te snoepen. Hij neemt het nu op voor de kleine ondernemer. Straks hoort u ook meer over de gaswinning. en het aanstaande besluit van het kabinet. We gaan maar eens bellen met het uitbevingsgebied. Met de burgemeester daar van de gemeente Eemsmond. En we hebben het dan ook over het deels dichtdraaien van die gaskraan. Wat betekent dat voor de economie? Hoort u ook zo? Blijf luisteren. Nieuws heeft een nieuw geluid.